5 Uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Nederland zal geen Libische gronddoelen bombarderen. Opnieuw doden bij betogingen in Syrië, zeggen ooggetuigen. En Eindhoven mocht crimineel tijdelijk zijn huis uitzetten. Bij het handhaven van het vliegverbod boven Libië zal Nederland geen doelen op de grond bombarderen. Dat zei vicepremier Verhagen na afloop van de ministerraad. Het kabinet wil graag meedoen aan de handhaving en heeft daar ook een principebesluit over genomen. Maar de zogenoemde artikel 100 brief daarover gaat vandaag nog niet naar de Tweede Kamer. Waarschijnlijk gebeurt dat morgen of overmorgen. Er is nog overleg nodig met de NAVO. Volgens minister Roosenthal is het niet de bedoeling dat bij de handhaving van het vliegverbod extra materieel wordt ingezet. En dat gebeurt met dezelfde middelen die nu al worden gebruikt bij de handhaving van het wapenembargo. Het Nederlandse vergat de Tromp heeft een nieuwe linkshelikopter aan boord. Het toestel werd overgevlogen uit Djibouti. De Tromp doet mee aan de anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië. Toen het vergat naar dat gebied op weg was, werd het eerst langs Libië gestuurd... om een Nederlandse ingenieur en een Zweedse vrouw te evacueren. Die actie mislukte waarna de Libiërs de twee gevangen namen. De twee kwamen tien dagen later vrij, maar Libië hield de helikopter. Ooggetuigen zeggen dat Syrische veiligheidstroepen opnieuw het vuur hebben geopend op demonstranten. Dit gebeurde nadat ze in de buurt van Daraa een standbeeld van president Assad in brand hadden gestoken. Zeker twintig mensen zouden om het leven zijn gekomen. In de hoofdstad Damascus heeft de geheime politie een grote demonstratie uiteengeslagen. Tientallen mensen zijn gearresteerd. In veel Syrische steden gingen demonstranten na het vrijdaggebed de straat op... om hun woede te uiten over de doden die gisteren bij betogingen in Daraa vielen. Ook in Jemen wordt gedemonstreerd, tienduizenden mensen betogen in de hoofdstad Sana'a. Ook aanhangers van president Saleh, die al meer dan drie decennia aan de macht is, zijn de straat op gegaan. Minister Schippers wil een paar handreikingen doen aan de Eerste Kamer over het elektronisch patiëntendossier. De Senaat is heel kritisch en schorste vorige week de behandeling. De Eerste Kamer vindt de doelstellingen van het systeem om allerlei gegevens te koppelen niet helder... en maakt zich zorgen over de privacy... Schippers zei dat er misschien een compromis mogelijk is. Je kunt het landelijke systeem bijvoorbeeld beperken tot geneesmiddelen. Je zou ook kunnen zeggen dat mensen die van het systeem gebruik willen maken... dat met zoveel woorden aangeven, zei Schippers. De gemeente Eindhoven had het recht om de drugscrimineel Peter S. opdracht te geven zijn huis te verlaten. Vindt de rechter. Het huis van S. werd eind vorig jaar zwaar onder vuur genomen... Daarop bepaalde burgemeester Van Gijzel dat S, die net uit de gevangenis was gekomen... een paar maanden niet meer in de buurt van zijn huis mocht komen. S ging daartegen in beroep, maar de rechter vindt de openbare orde... en de veiligheid van de mensen in de wijk zwaarder wegen dan zijn persoonlijk belang. De gemeente moet wel regelmatig controleren of er nog steeds sprake is... van een bedreiging van de veiligheid en de openbare orde. Het RIVM heeft eergisteren, zoals werd verwacht... radioactieve deeltjes van het kernongeval in Japan in de Nederlandse lucht gemeten. De concentratie jodium is ruim 10.000 keer zo laag als na de ramp in Tsjernobyl. Omdat de concentraties zo laag zijn... is er volgens het RIVM geen gevaar voor besmetting van gras, gewassen en drinkwater. De marais heeft op Schiphol een man van 30 uit Utrecht aangehouden... die internationaal werd gezocht. Tegen hem liep op verzoek van België een internationaal arrestatiebevel. De Utrechter zou zich in België schuldig hebben gemaakt aan doodslag, drugsmokkel... en deelname aan een criminele organisatie. Wilde naar Marokko reizen, maar liep tijdens de paspoortcontrole tegen de lamp. Een deelnemster aan de Gouden Kooi had, nadat ze uit het tv-programma was gestapt, recht op een WW-uitkering. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die Gouden Kooi-deelnemster Natasja had aangespannen. Talpa betaalde de deelnemers 2250 euro per maand om in de villa te wonen. Toen de vrouw na tien maanden werd weggestemd, vroeg ze een uitkering aan. Het UWV weigerde die toe te kennen, maar volgens de Hoge Raad was de deelname aan de Gouden Kooi een dienstbetrekking en had Natasja daarna recht op een uitkering. Bayern München heeft een opvolger gevonden voor Louis van Gaal. Joep Heinkes wordt de nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub. Hij tekent een tweejarig contract. Het wordt voor Heinkes de derde keer dat hij trainer van Bayern wordt. Tussen 1987 en 1991 leidde hij de club twee keer naar de landstitel. In 2009 was hij even interim-trainer, tot hij werd opgevolgd door Van Gaal. Dan het weer. Vanavond droog en wisselend bewolkt. Vannacht in het noorden kans op wat regen en minima van een graad of drie. Morgen is het overwegend bewolkt en trekt er een storing over het land. De middagtemperatuur ligt dan tussen 7 graden op de Wadden en 11 graden in Limburg. Vanaf zondag is het weer wat zachter en zonniger. ANUB, ah, nee, verkeersinformatie Het is een normale vrijdagavondspits. Er staat in totaal ruim 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht... bij Rotterdam en in het zuiden van het land. De opvallende files die staan op de A2... van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht Airport en Born. 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Het is alweer een tijdje geleden. De rijstroken zijn weer vrij. Dus aan de voorkant gaat het daar weer rijden. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting Zaanstad... voor de afrit Vodendam 5 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer vrij. Dan de A59 zonzeel richting Den Bosch. is een flink probleem. Tussen Maden en Oosterhout is de weg helemaal dicht na een ernstig ongeluk. Staat file tussen Terheide en Oosterhout. 6 kilometer. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huisendag. Kijk op funda.nl De commercial die u nu hoort, komt uit de radio. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. 1 op de vijf mensen krijgt het. Alzheimer Nederland is hard op zoek naar een oplossing. Kijk hoe we samen de strijd aan kunnen gaan op alzheimernederland.nl. Het is vrijdag 25 maart, dag van het to-do-lijstje. Vandaag maken we een to-do-lijstje en zetten bovenaan... boekenweek tot en met morgen, boekenweekgeschenk halen, niet vergeten, uitroepteken. Maar we maken niet alleen dat lijstje, we gaan ook naar de boekhandel... voor dat boek van Kader Abdullah. Doei. Check. NS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag. Het avondgebed in het Midden-Oosten is afgelopen en het is onrustig. De dag van de waardigheid. Zo heet de protestdag vandaag in Syrië. In verschillende steden zijn mensen de straat op te gaan om te betogen tegen het regime. In de noordelijke stad Aleppo is het daarbij uit de hand gelopen. Paniek in de grote moskee in Aleppo waar ordig troepen ingrepen bij een protestbijeenkomst. Er zijn geen berichten over doden en gewonden. In de zuidelijke stad Daraa zijn bij de begrafenissen van zes mensen, die bij eerdere stoom kwamen, duizenden mensen op de been. Een verslaggeefster van Al Jazeera vertelt wat ze ziet. Ze scheren slogans, zeggen. Wie hun eigen mensen verliest, is een traitor. Ze vragen ook om justice. En ze willen die die verantwoordelijk voor de protesteren hier. worden genomen. Er is veel angst en tension hier. Bij de betogingen van vandaag in Deraa zijn schoten gehoord. Volgens onbevestigde berichten zouden daarbij doden zijn gevallen. In de Syrische hoofdstad Damascus was eerder vandaag een demonstratie. Zo'n 200 betogers betuigden hun steun aan de demonstranten in Deraa, waar al een week lang tegen het regime wordt geprotesteerd. De politie maakte hardhandig een eind aan het protest en arresteerde tientallen demonstranten. We hebben nu contact met een Nederlandse die overigens anoniem wil blijven en ze woont in Damaskus. Ja, goedemiddag, um, hoe is het trouwens nu in Damaskus? Wat ik ervan heb gemerkt is niet heel erg veel moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik heb alleen uh, gisteravond en uh, de dag ervoor gehoord over... Demonstraties, ja, verder de demonstraties tegen de president, tegen de regering, Die zijn in het dorpje Daraa. Dat is hier een uh, stuk verderop. Ik merk er niet zo heel erg veel van, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Hoor, krijgt u wel mee wat er in de rest van het land ook, uh, ook gebeurt? Het nieuwe is dat we daarover meekrijgen: het gaat allemaal over Daraa. En uh, ik heb eerder gehoord dat er nou, misschien één uh, kleine demonstratie was in Damascus. Maar uh, verder, verder niet. En ik heb het ook eerlijk gezegd niet gezien. Want ik, ik ben er elke dag. Maar uh, nee, dat krijg ik niet mee. En praten mensen erover? Of is dat not dan in Syrië? Nee, dat, dat, is, dat is het uh, opvallende. Mensen praten er eigenlijk niet over. En iedereen weet het wel. En je zou bijvoorbeeld uh, kunnen zeggen... van nou, de situatie in Syrië... oh ja, ja, die situatie in Syrië. Dan, dan wordt er snel overheen gepraat. Mensen zijn het zo gewend om, om daar omheen te praten. Ja. Maar bijvoorbeeld op Facebook of op Twitter... Hè, wat in, in andere landen als Egypte en zo een grote rol heeft gespeeld. Speelt dat wel een rol? Uh, ja, er, zijn een, er is een aantal websites waar, waar mensen dan blijkbaar toch, uh, elkaar vinden. Maar ik heb ook een beetje gekeken wat voor mensen dat zijn. En ik, ik denk dat het voornamelijk echt een, een elite van... Mensenrechtenactivisten is, eh, mensen die familieleden in de gevangenis hebben zitten. Het is voornamelijk een, be een bepaalde groep die zich daarmee bezighoudt. En absoluut niet de meerderheid of, of mensen die anderen kennen... ...die op de website iets hebben gezet of gedaan. Nee, daar heb ik echt nog niks van gezien. Dus het viel het, het mij ook in het begin heel erg op dat die demonstraties niet eerder uitgebroken waren hier. Nee, maar de angst om erover te praten is hier zo groot... Niemand praat over politiek, niet eens over internationaal politiek. staan uh, nationaal politiek. En, en en de kranten die berichten er helemaal niet over? Nauwelijks. Ik werk ik werk zelf voor een krant en uh, ik kan me nog de dag herinneren dat de eerste protesten daar waren uitgebroken. En het uh, was uh, natuurlijk iets, iets uh, speciaals. Er was één journalist die had, uh, had het niet gevonden. En iedereen zat er gelijk uh, omheen van, nou, het gebeurt in Syrië. En vervolgens ging iedereen weer verder met het artikel waar hij mee bezig was. En uh, ik ben dan zelf de editor, dus ik moet aan het einde van de dag uh, de artikel artikelen nalezen. En ik betrapte mezelf er ook op. Dus ik zei van, goh, misschien moeten we dit net even niet zeggen. Het is zo'n cultuur, iedereen is er zo aan gewend om, om uh, daar niet over te praten... Nee, in die zin is het wel bijzonder wat er natuurlijk uh, nu daar uh, gebeurt... tegen, laat we zeggen, de hele stroom in. Inderdaad. Iedereen weet dat dat soort dingen hier niet gebeuren. En nog steeds is, is dat er een beetje zo van... ja, oké, okay, er zijn wat demonstraties en daaraan... maar. Dat gaat wel, het, het gaat er weer ver, het gaat er over. Het loopt alweer over. revolutie, dat is echt een woord waar niemand hierin gelooft. Ik dank u wel voor het verhaal. En nogmaals zeg ik erbij dat we zeggen uw naam niet. Een Nederlandse was dat vanuit Damascus. Schrijf de huidige computersystemen bij de politie versneld af en begin helemaal opnieuw. Dat is advies heeft minister Opstelten gekregen van de korpsbeheerders, Zeg maar de burgemeesters die verantwoordelijk zijn voor de politieregio's. De ICT bij de politie lag al langer onder vuur. En nieuw onderzoek benadrukte de ernst nog eens een keer. Hubert Bruls, dat is de burgemeester van Venlo. En bij het korpsbeheerdersberaad is hij verantwoordelijk voor de ICT. En hij vat de conclusie van het laatste rapport als volgt samen. Nou, het toont eigenlijk aan dat we met de ICT-Nederlandse politie... Uh, ja, letterlijk een figuurlijk aan het vastlopen zijn. We moeten ontzettend veel geld en mensenuren stoppen. in het nog bijhouden van de bestaande systemen. En dat rapporten, die onderzoekers zeggen eigenlijk. Uh, van richt nu al je ballen op een nieuwe. bouw een nieuwe organisatie. en bouw eigenlijk alles wat je nu hebt langzaam af. en trek daar drie jaar voor uit. en gaat daar vooral nu voor staan. Ja, en dat zeggen de corpsbeheerders nu ook? Ja, dat hebben wij ook unaniem overgenomen. Het sluit ook aan bij eerdere rapporten, onderzoeken die. Die de afgelopen twee jaar zijn gepleegd. En dat heeft er ook toe geleid dat we nu hebben voorgesteld aan alle koersbeheerders: van. we moeten nu de keuze maken, nu aan de vooravond staan. ook van een nieuwe politie bestellen. Het heeft geen zin om hier halve oplossingen te presenteren. Daar kan de minister niks mee. En daar kan vooral ook de Nederlandse politie niks mee. Maar wacht even, u zegt eigenlijk dat hele systeem. hoe lang geleden is dat ingevoerd? Nou, de samenwerking zoals we die nu hebben. die draait 4,5 jaar. Die is medio 2006 begonnen. En u zegt dus nu eigenlijk. die, die, die computers die, die gewoon. Eruit. Nee, we gaan niet uh, de computers eruit gooien. We gaan de organisatie van de ICT veranderen. We gaan één centrale plek uh, maken in het land waar alle ICT-applicaties... dus alle apps, om het maar modern te zeggen, uh, bij elkaar komen. Dus je kan niet meer uh, voor jezelf wat, uh, wat doen uh, uh, in, een, in een korps. En de zeven plekken die we nu nog hebben, die bouwen we langzaam om in drie jaar tijd... Naar dat ene centrale centrum. Dat is wat we gaan doen. We gaan nu niet gelijk zeggen: al die ICT-toepassingen stoppen. Want ja, dan uh, kunnen we niks meer doen om die boeven te pakken. Ja, wat heeft dit dan gekost? Dat kun je zo niet, uh, niet zeggen. Kijk, er gaan natuurlijk honderden miljoenen om in de ICT. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor dat dit niet goed gefunctioneerd heeft? Ik denk dat we met z'n allen daar een verantwoordelijkheid dragen. Die zijn we zijn met z'n allen? We zijn natuurlijk als korpsbeheerders uh, verantwoordelijk, uh, uh, de politie als zodanig. Maar ik uh, kijk toch ook nadrukkelijk naar uh, Politiek Den Haag. Hè. De hele samenleving samenwerking zoals we die 4,5 jaar geleden zijn gestart... Die is echt onder uh, grote druk vanuit politiek Den Haag ook gekomen. Dus we zijn er allemaal bij uh, geweest. Dan nou gaan we opnieuw beginnen. Hoeveel gaat dit kosten? Ja, dat kan ik u nu niet zeggen. Dat is een van de opdrachten die we vandaag ook hebben nou, meegemaakt. Een richting, een richting. Hoeveel het gaat kosten, dat gaan we nu uitzoeken. En wie gaat het dan uiteindelijk betalen? Uiteindelijk zal het uit het budget natuurlijk van de Nederlandse politie moeten komen. Waarbij het natuurlijk goed is voor ogen te houden dat je nu moet investeren om de baten natuurlijk op te gaan pikken. Of gaat het geld dat gisteren is doorgekomen voor die extra agenten... Nu uiteindelijk in de computer zitten? Nou, dat mag ik toch niet, niet hopen. De minister heeft maar ons sluit het minister niet. Aan. Aan. Nou ja, goed, hij heeft harde toezegging gedaan over de verdeling van inagenten. Hij heeft niet alleen met geld geschoven, maar hij heeft ook gezegd in, in agenten. Dus dat zou ook een uh, uiterst merkwaardige oplossing uh, vinden. Wat vindt u van het hele gebeuren? Dat, dat dit nou zo moet? Dit is denk ik de beste weg. Zo, op basis van alle rapporten en adviezen die we hebben, is dit de beste weg. Blijven sleutelen aan het bestaande. Uh, gaat je alleen nog maar meer geld kosten. Met zelfs het risico dat over een bepaalde tijd het letterlijk vastloopt. En de computers het gewoon niet meer, niet meer uh, doen. Het is dus wel heel urgent dat we nu ingrijpen. We hebben Bruls namens het Korsbeheerdersberaad. Hij was, dat. hij was in gesprek met onze verslaggever Mark Hamer. En de minister, minister Opstelte van Binnenlandse Zaken... vindt het een goede zaak dat de Korsbeheerders pleiten... voor vervanging van de huidige computersystemen. Straks de voor- en de nadelen van een puntenrijbewijs. Daar los je de files niet mee op, Wijnaldswaard. Nee, ik denk het ook niet. Maar toch verloopt deze avondspits vrij normaal 100 kilometer aan fietsen. Wat opvalt is de grote drukte op de A2 van Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk bij Born. De rijstroken zijn wel weer vrij daar. De A59 van Zonzeel naar Os is een vrij ernstig ongeluk gebeurd... met een aantal personenwagens bij Oosterhout. De weg is daar voorlopig helemaal dicht. Verkeer van Zonzeel naar Den Bosch kan beter omrijden via de zuidkant van Breda. En dat gaat dan over de A16, A58 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nu de NAVO het commando over de militaire operatie tegen Libië overneemt... gaat Nederland ook meedoen aan het handhaven van het vliegverbod. Een brief met die mededeling die land dit weekend of kort daarna... op de deurmat van de Tweede Kamer. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, het lijkt me geen verrassing, want het werd toch eerder deze week al aangekondigd? Ja, klopt. Deze week is er al eerder een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer is dan ook akkoord gegaan met het handhaven toen van het wapenembargo. Maar toen was al aangekondigd als de NAVO het commando overneemt... gaan we ook meedoen aan het vliegverbod... Maar de Tweede Kamer had toen wel gezegd: dan willen we daar nog wel eventjes een aparte artikel 100-brief over hebben. Nou, die is vandaag besproken in het kabinet. Eigenlijk was de verwachting dat die vanmiddag al naar de Tweede Kamer gestuurd zou worden. Maar goed, zoals dat heet, moeten er nog wat puntjes op de i worden gezet. Dus het wordt morgen of anders maandag. Ja, maar ondertussen zeggen ministers daar wel al het een en ander over. Ik lees via zowel de Telex als via de Twitter dat de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal, een beetje de suggestie wekt dat we zelfs mee gaan doen aan het bombarderen van grond. Hoe zit dat nou? Ja, dat was eigenlijk inderdaad heel curieus. Uh, minister Roosentaal kwam naar buiten. en uh, Na afloop van de ministerraad werd ondervraagd. En ja, bij één vraag ja, liet hij toch de, de ruimte over... dat dus de taken zouden worden uitgebreid voor Nederland. Dat we zouden meegaan doen aan het bombarderen van troepen... of andere gronddoelen. Nou ja, een uur, de, uur later is er dan de persconferentie van de minister-president. Nou, deze keer was dat dan Maxime Verhagen, want Rutte zit in Brussel. Dus wilden we met z'n allen weten... Ja, wat uh, Rosenthal daar zei, is dat inderdaad een optie? Ja, en toen vluchten verhagen in zulke formele antwoorden... waardoor wij allemaal dachten, wat is, wat is hier aan de hand? En toen, na negen minuten en 10 seconden... Ja. En, en vele pogingen van vele collega's... dacht Frits Wester, ik probeer het nog een keer. Ja, het is toch niet duidelijk. Uh, ik blijf het toch even proberen. Je kunt gewoon oh. zeggen, nee, we gaan niet bombarderen. Dezelfde voorwaarden als er golden ten aanzien van de participatie... aan het wapenembargo gelden ook hier. Oké, okay, dat waren de voorwaarden, niet bombarderen. Precies. Dus we gaan niet bombarderen. Dus we gaan niet bombarderen. He he, dank u ja, ja. wel. Ja, grote opluchting onder de journalisten. Het hoge woord ons ja. eruit. Dat is ook helemaal curieus, want een paar uur eerder... had, had Mark Rutte al in, in Brussel gezegd... we gaan niet bombarderen. Nou ja, goed, het doet er allemaal niet toe. Uh, het is helder. Uh, Nederland uh, doet al mee aan het handhaven van het wapenembargo. En als die brief is geweest en een debat erover is geweest... gaan we dus ook meedoen aan het handhaven van het vliegverbod boven Libië. Het kan wel zo zijn dat als we dan een vliegtuig van Kaddafi tegen gekomen dat we die uit de lucht halen, maar geen bommen naar de grond toe. Oké, okay, nou blij dat je die overigens tien minuten niet hebt laten horen. Um, nou, was best vermakelijk. <laughs> kan me voorstellen. Ja. Zeg maar, Joost, um, binnenlandspolitiek is natuurlijk ook van belang. Uh, de antwoorden op die vele Kamervragen die zijn gesteld over die mislukte evacuatieactie op het strand van Seerte. Um, wanneer komen die? Komen die vandaag? Komen die morgen? Wanneer komen die? Nou, die komen uh, waarschijnlijk wel vandaag. Uh, in de loop van de avond. Dus als we, nou, als we heel erg veel geluk hebben nog tijdens deze uitzending en als ik dan in slaag om heel snel te lezen, kan ik je nog even bijpraten. Maar de kans is groot dat het pas na de uitzending wordt. Goed, dan horen we dat vanavond hier op deze zender. Joost, dankjewel. Joost Vullings was dat. En dan de ultieme voorbereiding op de Olympische Spelen. De Olympische Spelen worden in Londen gehouden. En dan hebben we het over de ultieme voorbereiding voor de Nederlandse fietscrossers. Op sportcomplex Papendal is namelijk een parcours aangelegd... dat er precies zo uitziet als het parcours volgend jaar in Londen. Met dezelfde heuvels, dezelfde bochten, hellingen en schansen. De baan werd vandaag officieel geopend door Pat McQuaid en André Bolhuis, voorzitters van de UCI en NOC NSF. Boost, this one, one times. Yeah. One time. It happens after that. Everything goes ja. Automatic, yeah. Twee man aan de knoppen, boven aan de schans, oké? Okay. Vier renners op een crossfiets in de aanslag. Go. Go. Oké, okay, leave it down, leave it down. down. Automatisch. Het luik valt. Ja, dan uh, gaan bij ons de knoppen om zomaar te zeggen om. En dan is het gewoon uh, zo hardje kunnen naar beneden knallen. Wat en probeer als eerste beneden te zijn. En dan, ja, dan, dan begint het spektakel van echt. Ja, heel veel bulten. Grote sprongen, zoals je kunt zien. Hoge snelheid. We halen ongeveer zo 60, 65 km per uur. Het gaat zeg maar door. Als je de ene hindernis een foutje maakt, wordt de andere moeilijk. Dus je moet zeg maar, uh, eigenlijk alles goed doen. wil je als eerste aan de finish komen. Ja. <laughs> Op de finish ben je helemaal uitgeput. Het is op deze baan waar de fietscrossers zich kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen. En dat is nogal uniek, want het is een exacte kopie van de baan die nog in Londen gebouwd moet worden. Dus Maurits Hendricks, technisch directeur van NOC NSF, een enorm voordeel voor die Nederlandse crossers, hè? Ja, dat moet het in ieder geval opleveren. En ook trots op uh, dat, dat, dat dat gelukt is. En uh, uiteraard doen we dat zodat die jongens van ons een, uh, net een, een, een betere kans hebben in Londen dan de rest. Dan hoor ik tegelijkertijd dat buitenlandse gasten ook welkom zijn. Dat is toch dom? Ja, dat kan me voorstellen dat iemand dat denkt. Uh, wij kijken daar wat anders naar. Uh, uiteraard is dit in eerste instantie een trainingsbaan voor onze sporters. Maar om beter te worden in, in de top van de wereld... is het ook van belang om tegen de beste te oefenen. En uh, zo heb ik er altijd in gezeten. Dingen geheim houden, daar word je niet beter van. Je moet gewoon hard trainen. En het is juist mooi als je tegen de wereldkampioenen... en de olympische kampioenen kan oefenen. Als je dit soort faciliteiten hebt, dan mogen de ambities er ook zijn. Bas de Bever, de bondscoach. Hoe staat het fietscross in Nederland er eigenlijk voor? Ja, goed. Uh, ik denk dat we er al goed voor stonden vier jaar geleden richting Beijing. Het uh, niveau is gegroeid. Uh, internationaal. En wij zijn goed meegegroeid, denk ik. Uh, we staan op het moment goed voor. En die baan hier, is dat misschien net die missing link tussen top zijn en medaillespak? Ja, ik denk dat dat een groot verschil gaat maken. Kijk, we hadden een enorm voordeel met die startheuvel die we toen al hadden richting Beijing... Uh, maar ja, goed, BMX is een heel technisch spelletje. En uh, als je die techniek nou ook dagelijks kunt trainen zoals we nu kunnen... dan denk ik dat we daar zeker wel vruchten van gaan plukken. Dus jullie gaan in Londen voor? Het uh, podium. En daar hingen ze. De reportage was van Edwin Cornelissen. Voor iedereen een puntenrijbewijs, dat adviseert het Openbaar Ministerie. Het, iedereen, het idee is om iedereen negen punten te geven. Te hard rijden binnen de bouw, bebouwde kom, dat kost vier punten. En wie zijn negen punten kwijt is, die raakt tijdelijk zijn rijbewijs kwijt. Dus de schuld van verkeer ziet zo'n puntenrijbewijs wel zitten. Maar ze denkt nog na over de precieze invulling. Het gaat er inderdaad erom dat als mensen gewoon echt rottig gedrag vertonen op de weg... en dat ook keer op keer herhalen, dat je dan op een gegeven moment je rijbewijs kwijt bent. En Veilig Verkeer in Nederland is ook enthousiast. Wij kunnen ons daar zeker in vinden en wij pleiten daar al een tijdje voor... omdat wij ook denken dat dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid. We gaan over praten met Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Denkt u dat ook, meneer van Woerkom, dat een puntenrijbewijs goed is voor de verkeersveiligheid? Ja, het zou kunnen, maar het zou ook zomaar kunnen van, van niet. We hebben natuurlijk voor jongeren al een, een puntenrijbewijs. Daar heeft de SLOF, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Onderzoek naar gedaan. En die heeft in ieder geval niet aangepakt. Kunnen tonen dat het voor jongeren uh, echt effect heeft. Uh, dus u extra. gaat er niet meteen op voorhand vanuit dat het uh, goed is voor de verkeersveiligheid? Nee, ik heb niet het gevoel dat het meteen gaat helpen. Ik denk dat, uh, dat nou, 97, 98 procent van de automobilisten gewoon uh, een goede autorijder wil, uh, wil zijn, een automobilist wil zijn. En natuurlijk maken we allemaal wel eens een fout, dan krijg je ook een bekeuring uh, voor, en soms twee bekeuringen, maar dat maakt je nog geen, uh, geen hufter. Nee. Dus ik zie dat het beleid meer op die twee procent gericht moet, uh, moet zijn dan op 98% die, uh, die in principe heel uh, fatsoenlijk zit door het verkeer op. brug. Laten we nog één argument erin gooien van Veilig Verkeerd Nederland. Die zeggen, ja, in Duitsland is het ook ingevoerd. En daar, luistert u maar, heeft het een positief effect op de verkeersveiligheid? Met name in Duitsland merk je dat mensen gewoon op het moment dat zeg maar, de limiet in zicht komt... zich veel voorzichtiger gaan gedragen in het verkeer. En dan blijkt toch dat er een hele goede preventieve werking uitgaat van zo'n punterijbereik. Ja, dat lijkt me ook wel een mooi argument. Ja, als ik kijk naar de verkeersveiligheid in in Nederland en dat vergelijk met met Duitsland, dan steken wij met kop en schouders qua verkeersveiligheid erbovenuit. En hoe meten we dat? Nou, dat kan je onder andere meten aan het aantal verkeersslachtoffers en een aantal gewonden. En daar staat Nederland echt uh, Europees gezien aan de, aan de top. En we heb, hebben wel een eerlijke hè, want Duitsland is natuurlijk een veel groter land. Ja, dat wordt allemaal gecorrigeerd naar nou, okay. inwonersaantallen. En, uh, dus ik, ik ben nog niet overtuigd. Maar als iemand me kan overtuigen met echte bewijzen, moet je erover praten. Maar dan moet je ook afvragen, is het die investering wel, uh, wel waard? Want? want het, het, kost, het is een groot systeem. Het uh, moet allemaal ingevoerd worden. Er zijn allemaal weer mensen voor nodig. En als je dan ook vandaag over dat er... Uh, politieagenten weg moeten, Dat zou mijn gevoel zijn van laten die politieagenten gewoon op straat uh, dat heftige gedrag laten controleren. Dat is veel effectiever. Ja, eigenlijk bent u er dus nog niet van overtuigd. En er zit nog wat bij. Het Openbaar Ministerie zegt, ja, je moet er eigenlijk een soort vergunning van maken van dat uh, rijbewijs. Dan kan je dat zonder tussenkomst van de rechter, kan je die vergunning, de rijvergunning noem je dat dan, kan je die intrekken? Ja, ik vind het een beetje een juridisch foefje. En ik weet niet uh, of het nou uh, erop gericht is om de, de rechterlijke macht een beetje te ontlasten. Kijk, mobiliteit is iets wat, uh, waar we heel veel aan hechten met elkaar. En dat via een soort uh, stempelautomaat uh, dan je rijbewijs laten innemen. Nou, dat gaat mij toch wat, uh, wat ver. Het is veel beter om eens te kijken van nou, wie krijgt nou veel bekeuringen. En laat die eens voor de rechter komen. En laat uh, die eens maar uitleggen aan de rechter waarom dat uh, moet. En ja. dan is de rechtermans genoeg om een goed besluit te nemen. Ja, en uh, raak je trouwens ook punten kwijt als je een paar keer uh, net te hard rijdt. Wat volgens mij uh, half Nederland uh, altijd afkomt. Al nou ja, dat, dat zal, zal ook moeten blijken. Uh, ik ben heel uh, blij dat... Uh, het openbaar ministerie zegt dat ze speciaal kijken naar uh, hardrijden in de bebouwde kom. Maar vaak staat er een bord van 30 kilometer en uh, is de weg er niet op aangepast. Ja, moet je dan gaan zitten controleren? Ik vind dat toch niet. Dus ik vind dat we er nog maar eens goed over door moeten, uh, moeten praten. En uh, tot een goed systeem te komen waar we allemaal baat bij hebben. En waar met name de als worden aangepakt. Maar je bent nog lang niet overtuigd, dat is uh, duidelijk. Meneer Van Woelkom, ik dank u wel voor uw reactie. Guido Van Woelkom was dat, de hoofddirecteur bij de ANWB. Als tv- of radioadverteerder voert u campagne met een doelstelling. Maar gaat u die doelstelling halen? Met Ster Admeasure weet u het antwoord. Dit onderzoeksinstrument voorspelt nauwkeurig de prestaties van een tv- of radiocommercial. Zo weten wij dankzij Admeasure dat dit spotje duidelijk, geloofwaardig en overtuigend is en dat er een aardige kans is dat u naar onze site gaat voor meer informatie. Dat adverteert toch even wat zekerder. Als u wilt weten waar u aan toe bent met uw commercial, kijk dan even op ster.nl slash admeasure.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 In de Zuid-Syrische stad Dara zijn volgens ooggetuigen... zeker twintig doden gevallen bij betogingen tegen het regime van president Assad. Ze zouden door veiligheidstroepen zijn neergeschoten... nadat demonstranten een standbeeld van hem in brand hadden gestoken. Ook in Damaskus is een grote betoging uiteengeslagen. Als Nederland gaat meedoen aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië... dan zal het geen doelen op de grond bombarderen. Volgens vicepremier Verhagen doet Nederland graag mee aan de operatie... naast het handhaven van het wapenembargo... Waarschijnlijk morgen of overmorgen stelt het kabinet de Kamer op, officieel op de hoogte. De rechter vindt dat de gemeente Eindhoven terecht een drugscrimineel zijn huis heeft uitgezet nadat diens huis was beschoten met een mitrailleur. Burgemeester Van Gijzel vond de veiligheid van de omwonenden zwaarder wegen dan het woongenot van de crimineel en de rechter gaf hem gelijk. De maatregel is overigens tijdelijk. En het aantal radioactieve deeltjes boven Nederland als gevolg van het Japanse kernongeluk is zoals verwacht verwaarloosbaar. Dat zegt het RIVM na metingen. De concentratie radioactief jodium is bijvoorbeeld 10.000 keer zo laag als na de kernramp in Tsjernobyl. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met vandaag grote verschillen, want in het noorden van het land... wilde de temperatuur niet meer zo oplopen en dan was het grotendeels bewolkt. In het zuiden en ook in het midden heeft de zon flink geschenen... hoewel wel veel sluierwolken zagen. Volgens nog verandert die verdeling niet zo. Dat betekent dat de nacht eh, begint zoals de dag eindigt... en de temperatuur gaat langzaam omlaag naar een graad of twee. In de loop van de nacht van het noorden uit dan dikker wordende bewolking... En morgen trekt die bewolking over ons land naar het zuiden. Misschien dat er hier en daar ook een licht buitje valt, maar grote hoeveelheden neerslag zitten er zeker niet in. En in de loop van de dag gaat van het noorden uit gewoon de zon weer doorbreken. Knapt het weer op, temperaturen vallen wat tegen, misschien 8 graden in het noorden, 12 in het zuiden en een matige noordoostenwind. Maar zondag ziet er dan gewoon weer heel fraai uit. Er is weinig wind over, de zon schijnt volop en het blijft droog en de temperaturen weten dan ook wel weer een paar graden winst te boeken. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, het is een gemiddelde vrijdagavondspits. De meeste files staan rond Utrecht, bij Rotterdam en in het zuiden van het land. Wat opvalt is de lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Dat staat tussen Maastricht Airport en Born, 7 kilometer. Dat, dat komt door een ongeluk helemaal uh, aan het begin van de spits. De rijstroken zijn alweer een tijdje vrij, maar de file lost niet echt op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar zijn in de Schiphol-tunnel twee rijstroken dicht. Is daar een te hoge vrachtwagen tegen het plafond van de Schiphol-tunnel aangereden. Tussen knopen de hoek en de Schiphol-tunnel staat inmiddels 2 kilometer fieden. Op de A59, zonzeel richting Den Bosch, tussen Terheide en Oosterhout, 6 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Verkeer kan die A59 beter mijden door om te rijden via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27.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 Het is de NOS op Radio 1. Natuurlijk ook te beluisteren via het internet: www.nos.nl. Als u de site bezoekt, ga dan ook eens naar die live blogs. We hebben een live blog over Japan, maar we hebben ook een live blog over Libië en de hele toestand in het Midden-Oosten. En we twitteren natuurlijk ook het uh, NOS Radio 1 of Apenstaatje NOS Radio 1. Straks gaan we nog even bellen met Nicole, Nicole Vevre in Jordanië. Dat doen we zo na zes uur. Maar we beginnen met Jemen, dit half uur. Daar was het namelijk vandaag de dag van het. Vertrek. 10.000 mensen kwamen samen in de hoofdstad Sana'a om het vertrek van president Saleh af te dwingen. In een ander gedeelte van de stad sprak president Saleh zelf over de dag van tolerantie. Hij gaf een speech tegenover 10.000 aanhangers waarin hij zei bereid te zijn om zijn macht over te dragen. We need to transform power To capable hands, not malicious hands. We are prepared to give up power. But only to good, capable hands. The hands to be elected by the people. Vertaald door de talk van Al Jazeera, zei hij: Ik ben bereid de macht over te dragen. Maar alleen aan goede, capabele mensen, gekozen door het volk. Journaliste Judith Spiegel is in de hoofdstad Sanaa. Uh, Judith, wat bedoelt uh, de president eigenlijk hiermee? Ja, wat ik denk dat de president bedoelt... is eigenlijk niet iets heel anders dan wat hij al een paar keer eerder heeft gezegd. Namelijk, ik wil best gaan. Maar alleen nadat er verkiezingen hebben plaatsgevonden. Met andere woorden, hij stapt niet zelf op. Hij zegt, uh, ik, ik, ik organiseer die verkiezingen ook nog wel voor jullie... en dan moeten jullie maar gaan kiezen. En die capabele, die goede mensen... dat zijn dus gewoon mensen uit zijn naaste omgeving. Dat kan bijvoorbeeld gewoon ook uh, zijn zoon zijn. Ja, dat is ook precies waar de demonstranten of de anti-regeringsdemonstranten bang voor zijn. Of in ieder geval dat is de reden waarom zij dit, deze boodschap niet met gejuich hebben ontvangen. Ze denken ook, kijk, als hij die verkiezingen orkestreert zoals hij al jaren heeft gedaan... kan hij ook net zo goed weer de mensen naar voren schuiven die hem wel goed uitkomen. En dat zullen dan mensen zijn uit zijn naaste omgeving, familie of, of vrienden, zoals dat nu al eigenlijk eruit ziet. Ja, de demonstranten waren dus gewoon sceptisch naar het aanhoren van die speech. Ja, absoluut. Ik, ik vond eigenlijk dat ze er nauwelijks op reageerden. Ja, en hoe moet het nu verder? Want um, hij zet dus de hakken in het zand. De demonstranten willen ook doorgaan. Hoe gaat het verder? Nou, dat, is, dat is de vraag en het lijkt erop alsof het uh, nog een tijdje doorgaat zoals het al wekenlang gaat. Hij zet de hakken in het zand. De demonstranten zetten de hakken in het zand. En uh, waarschijnlijk is er dan af en toe wel weer een, een escalatie of een bepaalde, bepaalde voorstel van hem. Waarop dan niet positief wordt gereageerd. En nog, zo gaan we nog een tijdje door. Vandaag bijvoorbeeld hadden al heel veel demonstranten het over volgende week vrijdag. Ja, zo van dan zitten we hier nog wel en de vrijdag daarna ook nog wel. Ja, ze hebben gewoon het idee van dat het een zaak van de lange adem is. Zoals het tenslotte ook in Egypte is gegaan. Ja, maar in Jemen is de adem nog wel een stukje langer, want in deze zijn ze al bijna twee maanden bezig met die demonstraties tegen Ali Abdullah Saleh. En vandaag was er ook, uh, tijdens het vrijdaggebed werd er gepreekt en daarin werd ook nogmaals opgeroepen tot vreedzaamheid, maar inderdaad ook tot geduld. Nou zijn Jemenieten wel geduldig. Ja. Dat, dat is ze wel toe te vertrouwen, dus... Ze hebben nog even de ja. tijd getuigen ja. dat ze nu al over volgende week hebben. Dankjewel Judith. Ik praat verder met Hans Akenboom, plaatsvervangend hoofd van de Nederlandse ambassade in Jemen. Meneer Akenboom, wat heeft u gezien vandaag? Uh, ik denk nou, de, de, dezelfde verhalen die mevrouw hiervoor heeft verteld... Uh, hebben wij ook waargenomen. Uh, de ambassade ligt uh, vlakbij het paleis van, uh, van de president... En wij hebben dus uh, die hele grote stoet uh, van uh, uh, uh, mensen die uh, voor Saleh zijn, hebben wij uh, uh, langs onze Amsterdam zien uh, trekken. Ja, en als u de sfeer uh, omschrijft, uh, hoe zou u die willen omschrijven in de stad? Ik, ik vond het niet grimmig. Uh, het is natuurlijk een enorme mensenmassa. Hè. Er wordt gesproken over, uh, nou ja, over 200.000, 150.000. Dat is natuurlijk in dit soort landen nooit echt bekend. Maar ik vond het, uh, ik ben er zelf ook mee ook, uh, eens kijken, ik vond het, ik vond het niet gimmig. De mensen hadden toch iets, iets, iets ja, ze, ze, ze lachten, ze, ze maakten geluid, uh, ze droegen geen wapens bij zich. Een beetje hoop? Wellicht, wellicht. En met name ook door het aantal. Het is, uh, wij, uh, wij waren verbaasd dat er, uh, er zo'n grote groep... Uh, uh, aanhangers uh, zich uh, vandaag uh, op straat hebben beschreven. Uh, de vraag natuurlijk bij de Nederlandse ambassade is altijd van... hoe gaat het met de Nederlanders? Maar eerst eventjes, hoeveel Nederlanders uh, zijn er eigenlijk in Jemen? Op dit moment nog 43. Nog 43. En daar gaat het allemaal goed mee? Uh, ja, we hebben uh, dagelijks, uh, of bijna dagelijks... hebben contact met alle Nederlanders. Waarvan uh, 28 in uh, de hoofdstad Sana. En uh, we hebben ze uiteraard de afgelopen dagen uh, benadrukt dat uh, uh, nou ja, de, er zijn nog uh, he, een x-aantal lijnenvluchten uh, uh, mogelijk om het land te uh, verlaten. Uh, we hebben ook geadviseerd om het land uh, te verlaten. Uh, en, en veel Nederlanders hebben dat ook gedaan. Maar deze groep van 43 Nederlanders, waaronder uh, de ambassadestaf, uh, blijven hier in het uh, land. Ja, en u neemt ook de honneurs voor een aantal andere Europese landen, begrijp ik. Dat klopt, ja. Wij zijn ook verantwoordelijk voor uh, Zweden. Negen uh, personen. Noorwegen, zeven personen. Tsjechië, een, een, een groep van 62, 62 personen. België, elf personen. En één persoon uit IJsland. Oké, okay, ik wens u sterkte daarbij. En uh, wellicht spreken we elkaar snel uh, weer over de situatie in Jemen. Hans Akerboom was dat, plaatsvervangend hoofd van de Nederlandse ambassade, aldaar. En dan Nederlands nieuws. Een eerder veroordeelde drugscrimineel in Eindhoven. Die mag voorlopig niet terugkeren naar huis. Nadat hij net was vrijgelaten, vond eind vorig jaar een aanslag op zijn woning plaats. En omdat de kans bestaat op herhaling, is de rechtbank het eens met de gemeente Eindhoven... dat de man een risico vormt voor de buurtbewoners. Vandaag diende er een kort geding over. Toen hoorden we dus echt heel duidelijk een geluid, echt Peter Zwart. Hij was ooggetuige van de schietpartij bij hem aan de overkant van de slaan salvo's uit een mitarieur, maar niemand raakte gewond. De woning waar de kogelregen voor bedoeld was... is van de vriendin van Peter S. En dat is een bekende van justitie. Peter S. heeft 12 jaar celstraf gekregen... na het exporteren van meer dan 3 miljoen ecstasypillen. Hij was net een paar weken vrij. Op een buurtbijeenkomst in diezelfde week in november... probeert burgemeester Van Gijzel de bewoners gerust te stellen. En uh, de uh, vrouw op wiens, huis, uh, op wiens uh, naam het huis staat heeft aangegeven... Niet daar terug te willen. Tot opluchting van de geschrokken buurtbewoners. Ik heb gehoord dat de bewoner niet meer terugkomt en dat is voor ons het belangrijkste. Zo voel ik me helemaal veilig. Het huis is eigendom van de vriendin van Peter S. Die na de aanslag echter toch weer terugkeert bij zijn vriendin. Burgemeester Van Gijzel komt daarom half februari met een ambtsbevel. Voor de veiligheid van de buurt moet Peter S. zijn biezen pakken... en mag hij voor de duur van drie maanden, dus tot half mei... niet meer in de buurt van de Buitenslaan komen. Maar Peter S. blijft zitten waar hij zit en span de kort geding aan tegen de gemeente. Vandaag deed de rechtbank in Den Bosch uitspraak. Persrechter Lineke de Klerk. De burgemeester, daar gaat de rechtbank van uit, uh, was op de hoogte van uh, de dreigingsanalyse... En gelet op het gevaar ook voor de omwonenden mocht de burgemeester op dat moment het bevel geven. Wel heeft de voorzieningenrechter rechter aangegeven dat in de beslissing op bezwaar... De, de burgemeester nog wel duidelijker zal moeten motiveren hoe het bevel precies tot stand is gekomen. Die man die zit inmiddels weer bij die vriendin in dat huis, want dat huis is van die vriendin. Daar zal die weg moeten, gelet op het bevel. Die vriendin mag blijven zitten. In principe wel, het geldt jegens hem. Is dit nou voor het eerst dat er zo'n grote maatregel wordt genomen... dat openbare orde en veiligheid voorgaat op het persoonlijk belang van een bewoner in dit geval? De burgemeester van Eindhoven heeft al eerder een dergelijk bevel uh, gegeven. Dat is toen niet gehandhaafd door... Het ging de... rondom fietsen van de V. Exact, Die pedoseksueel exact. kreeg een ja, gebiedsverbod. Uh, een verbod. gebiedsverbod voor de hele gemeente Eindhoven. Daarvan heeft toen de uh, voorziening en gezegd... nee, dat is niet proportioneel. En in dit geval heeft de voorzieningenrechter gezegd dat het wel proportioneel was... Peter S. was zelf niet bij de uitspraak. Maar zijn raadsman Erik Thomas vindt de maatregel van de gemeente buitenproportioneel. Immers, zo zegt hij, de dader kan besluiten om een nieuwe aanslag te plegen op iedere andere plek in Eindhoven. Ja, als hij een aanslag moet verwachten, dan uh, kan het overal plaatsvinden. Waar is uw cliënt op dit moment? Ja, dat is natuurlijk geheim, maar niet op dat adres. Ik heb geen flauw idee. Nee, maar volgens mij duikt hij volstrekt niet onder, hoor. Volgens mij rijdt hij normaal door Nederland. En, uh... Maar ja, de dader rijdt ook nog rond, want de zaak is nog niet opgelost. Het gebeurt wel meer dat mensen onder vuur worden genomen, dat ze daarna nog langer gelukkig leven. Als de burgemeester beslist om na 16 mei uh, dat gebiedsverbod langer aan te houden... gaat u dan weer opnieuw met Peter S. naar de rechtbank? Gaan we kijken op dat moment hoe de situatie is, wat uh... En omstandigheden zijn. De bijdrage was van Mino Remmers. Al sterk is minister Schippers op zoek naar een compromis... om het elektronisch patiëntendossier toch door de Eerste Kamer te loodsen. Want haar eigen VVD-fractie in de Senaat lijkt tegen het EPD te zijn. Zo is ze bereid om het oorspronkelijke plan aan te passen. Een van de ideeën is om het dossier alleen voor het opslaan... van gegevens van geneesmiddelen te gaan gebruiken. U hoort Edith Schippers. Ik hoop dat de Eerste Kamer ook met een open mind naar dit wetsvoorstel gaat kijken. Het zal nooit het wetsvoorstel worden dat de Eerste Kamer zelf zou willen. Want dat ligt er nou eenmaal niet. Er ligt een landelijke infrastructuur. Het enige dat ik kan doen is dit voorstel. Ik heb een aantal voorstellen al gedaan om het aan te passen. Ik zal er nog een paar extra doen. En dan zullen we kijken wat de Eerste Kamer uiteindelijk gaat besluiten. Denkt u dat de Eerste Kamer-fractie van de VVD daar gevoelig voor is? Zodanig gevoelig dat ze in kunnen stemmen met het plan? Ik weet het niet, want ik zit niet in die fractie. Hij u heeft natuurlijk wel contacten gehad. Is er beweging? Ik weet het niet. Ik zit niet in die fractie. Dus wat ik ga doen is naar de Eerste Kamer. En ik zal kijken met de voorstellen die ik nog kan doen in alle redelijkheid... of daar een meerderheid voor te krijgen is in de Eerste Kamer. Maar het basisidee landelijk dekkend, dat blijft staan wat u betreft? Nou, het wetsvoorstel gaat over een landelijk dekkend uh, systeem. En de Eerste Kamer kan niet amenderen. Dus het ligt er zoals er ligt. Ik kan wat aanpassingen doen om het, uh, te, uh, een compromis te zoeken. Wat ik niet kan doen, uh, is een heel ander wetsvoorstel maken. Want dat gaat anders in, uh, in ons uh, systeem. Dan moet ik eerst naar de Tweede Kamer, Raad van State. Nee, er ligt nu een voorstel voor een landelijke infrastructuur. Nou, ik, zal daar, uh, ik heb al een aantal voorstellen gedaan aan de Eerste Kamer. Ik doe er nog een aantal bij... En dan zullen we zien of, uh, of er een meerderheid te halen is. Komende dinsdag praat de Eerste Kamer opnieuw over het elektronisch patiëntendossier. Wie weet, komt er dan al duidelijkheid uh, of uh, het kabinet de Senaat kan overtuigen. U hoorde Marcel Bril in gesprek met de minister. Straks me, myself and I. De tentoonstelling van de Chinese kunstenaar Xi Peng in het Groningen Museum. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie van de Vrijdagavondspit zit Wijnand Zwaan. Ja, wat opvalt is dat er nog steeds veel vertraging is op de A2 in het zuiden... van Maastricht naar Eindhoven. Er staat voor Borden maar liefst 14 kilometer file vanaf Maastricht. Wat te maken met een ongeluk aan het begin van de spits. De rijstroken zijn al lang weer vrij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar is in de Schipholtunnel een vrachtwagen tegen het plafond... van de Schipholtunnel aangereden. Er zijn twee rijstroken dicht. Aanrijding op de A15 naar Europort bij rotterdam charlos daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd voor het knooppunt Rijnsweerd. De rechter rijstrook is dicht en er staat 5 kilometer via voor knoopend Rijnsweerd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Waarom is Justin Bieber zo populair, met name bij de meisjes? Dat is de vraag die wij u vandaag stelden via Twitter en via onze site NOS.nl. Nou, Jena twittert dat Bieber een artiest van hun leeftijd is. Zelf vindt ze hem helemaal niks. Iemand anders schrijft, gelukkig zijn mijn kinderen muziek kritisch... en is Justin ongeveer het laatste waar mijn dochter naar zou luisteren, Zelfs niet ongeveer onder bedreiging. Maar die heeft dan weer andere eigenaardigheden. Het is de leeftijd. Hè? Manon uh, ze, uh, schrijft, althans haar vader laat weten... dat Manon gewoon natuurlijk naar Justin Bieber gaat... en helemaal naar die film en straks ook naar dat concert. En een hele hoop meisjes, die vinden hem geweldig. Dik 200 van die meisjes zitten op dit moment... in de bioscoop in Tilburg. En die kijken naar de voorpremière van die film. Never Say Never. En die gaat natuurlijk over Justin, over Justin Bieber zelf. En tussen al die soms wat gillende meisjes... Hebben wij één man afgevaardigd, de echte kerel, Joris van de Kerkhof. Uh, Joris, uh, zijn die meiden al een beetje tot bedaren gekomen of heb je uh, dopjes in gedaan in de oren? Ja, nou, Justin heeft dopjes in zijn oren tijdens een concert, maar dan zal wel uit die dopjes uh, zal dan wel de muziek komen zodat hij daaroverheen kan zingen. Er is in, de, in deze film, Never Say Never, Nood, Say Nood, zeggen ze hier in Tilburg, zeg Nood, Nood, hangt hij hier in een hart uh, over Madison Square Garden. En daar is hij op zijn gitaar aan het spelen en aan, de, aan het zingen petje op. Je kunt nu niet goed zien hoe laag zijn, uh, zijn broek hangt. Maar die hangt echt veel te laag. En zijn haren veel te veel voor zijn ogen. En waarom, jij bent twaalf, waarom ben je hier helemaal stil van? Oh, ik vond echt helemaal gek. Uh, okay? Ja. Oh, wat maakt je dan zo gek? Gewoon zo knap. En gewoon geweldig. Oh. Ga je ook naar het concert zonder? Ja. ja. En is dat het dan hetzelfde concert als dit? Dat weet ik niet. Ik kan laat me verrassen. En wat maakt hem zo knap is dat het het, die haren? Of, uh... Gezicht, kleren, alles bij elkaar. Het is wel een beetje een babyfeest, toch? Nee. Wel? Nee. Lekker ding. En was ik net aan het scheren, maar volgens mij gingen er helemaal geen haren vanaf. Jawel hoor. Ja? Begint te komen. En dan komt er ook uh, die stem die gaat veranderen. Ja, die is al aan het veranderen dus. Maar uh, klinkt alleen maar beter. En is dit zo'n superhit? Nou, er zijn er wel meer. Justin huh. hey. is 16, hij wil dolgra gewoon zijn, uh, wordt er gezegd uh, hier uh, in de film. Uh, vind jij hem gewoon? Ja, hij is gewoon een normale jongen. Hij is wel beroemd, maar hij is gewoon een normale jongen. En wat maakt hem zo normaal? Als hij hier zo'n beetje op een gitaar zit te spelen, een beetje zit te zingen? Ja, ik ben, hij is gewoon een normale jongen. <laughs> ja, ja, hij is gewoon net als iedereen. Gewoon. Maar dan hoort er. Die, die, ja, dat klinkt ontzettend ouderlullig hoor, maar die broek dat hij zo laag hangt. Hoort dat, dat, dat hoort er dat dan je ja, zit dan meteen te knikken. Die hoort zo laag te hangen. Uh, ja, de meeste jongens hebben we wel. Want als hij hem te hoog houdt, dan, dan is het geen coole jongen? Jawel. Hij blijft wel een coole jongen, maar ik weet niet. Was je net nou ook zo aan het zingen toen hij zijn shirt uitdeed Ja, best wel. En wat zie je dan? Ja, dan zie je een, een best... Nou, het is een klein ventje, maar een best gespierd lichaam. Maar wat zie je nog meer? Um, een jongen die heel goed kan zingen en uh, die zijn vrienden mist... En gewoon, ja, een hele leuke in. Ja. Versta je zijn teksten? Ja. Want je hebt Engels ook? Ja. Wat, zei, wat is er goed aan zijn teksten? Hij zingt gewoon over wat hij meemaakt. Ja. En hij maakt bijvoorbeeld meisjes zoals jij mee, die dan buiten staan en een handtekening van hem willen en enorm staan te grillen. Ga jij zondag ook zo grillen als je naar hooi komt? Ja, ik denk het wel. Want je gaat er ook naartoe? Ja. Na het concert zelf. En dan ga je meer huilen dan nu. Wat zei je? Dan ga je meer en harder huilen dan nu. Ja. Ja, ik kan je tranen nu niet zien. Maar er wordt veel gehuild in de film. En bij de meisjes die in de film te zien zijn in ieder geval. Hier zitten alle meisjes, alle, ruim 200 meisjes met een 3D-bril voor. Dus je ziet de tranen er niet, niet onderdoor vandaan komen. Maar het grappige is, ik zit hier dan wel als enige jongen... Maar eh, dit levensverhaal, ook al is dat jongetje pas net 17 geworden... dat levensverhaal, ja, op een of andere manier wordt het zo gebracht... dat het ook bij mij tranen opwekt. Pas maar op, Joris. Voor je het weet ga je die broek ook wat lager dragen. Goed, Joris was dat. Joris van de Kerkhof. Nee, nou ga je dicht. <laughs> Opgroeien in China. We gaan naar het volgende onderwerp. Opgroeien in China als enig kind en homoseksueel. Het is een gecompliceerd leven en het hoofdmotief van Xi Peng, Een van de bekendste jonge fotografen in het moderne China. In het Groninger Museum is een omvangrijke expositie van zijn fotografische zelfportretten te zien. Me, myself en I. Dat is de titel van de tentoonstelling. Jeroen Willard, die bekijkt het werk met conservator Suan van der Zijp en met Peng zelf. China is niet het onderwerp, maar wel toneel- en werkterrein... in beelden van steden, velden, kantoren. Pengs werk gaat over... Zipeng zelf Hoe het is om op te groeien in een razendsnel groeiend land met alle stress en verwarring van dien. Voor een Chinees is hij redelijk groot, iets langer dan 1,80 meter. Hij heeft kort zwart haar, een bril met een zwart montuur en op zijn trui een afbeelding van een Londense bus met dierenfiguren achter de ramen. Hoe beschrijft hij zijn bezieling? Zijn werk zelf, in één zin. Ik stel altijd vragen bij mijn werk, omdat ze allemaal moeite hebben mijn stemming te beschrijven. Het is een credo dat ook voorin de catalogus staat. Hij is nog heel erg jong, hij is 29, hij heeft nu al een solo tentoonstelling in het Groningen Museum. Suan van der Zijp, het ziet er heel modern uit, toch? Uh, maar dan, zie je hem rennen, zie je hem vliegen. Is hij bezig met een vlucht of met een droom? Nou, met beide denk ik. Ik denk dat iedereen het ook wel in zichzelf herkent. Soms denk je hij was weg van dit alles, ik wouden, kon vliegen en in dromen gebeurt dat natuurlijk ook heel vaak. In een van de foto's zie je ook dat hij probeert met een schepnetje... of met zo'n vlindernet zichzelf te vangen. En nou ja, dat gaat natuurlijk heel erg over zelfkennis. Je probeert jezelf te begrijpen of te grijpen, zeg maar. Maar dat is voor iedereen ontzettend moeilijk. Heel politiek is het nog niet, maar toch confronterend genoeg. Dit kan blijkbaar allemaal daar. Ja, zolang het niet heel erg politiek is... zolang het dus niet mouw is in de wc, is het allemaal prima. Nou, ik denk dat heel veel kunstenaars niet speciaal direct heel politiek geëngageerd zijn. Dat hoeft ook niet. Of, maar zij links. Ik bedoel, Het heeft ook te maken met hun eigen persoonlijke inspiraties. En die hoeven niet altijd politiek te zijn. Tegelijkertijd, ja, peng is wel kritisch. En heeft ook werk gemaakt met wel een politieke lading. En dat hangt in een andere zaal. Laten we er even naartoe gaan. Hier figureert hij zelf in traditioneel gewaad... Ja, we zien hier uh, Rood gewaad. een foto met uh, een soort aanrecht daarop afgebeeld... met daarop een, een laptop en een andere computer. En we zien Chipeng opnieuw afgebeeld, maar dan... ...in een traditioneel kostuum. En alle Chinezen weten dat dat dan het kostuum is van de apenkoning. En dat is een heel bekend verhaal. Nou, dat weten wij op zich natuurlijk niet. Maar waar het om gaat, op die computer die je kunt zien, staat Google. En iedereen weet wel dat Google natuurlijk apart contract heeft afgesloten met China. Dus als je in Google China intypt uh, uh, wat is er gebeurd in 1989 op het Tiananmenplein dan krijg je gewoon niks bijzonders, krijg je gewoon mensen die vrolijk daar staan te poseren. En in Nederland krijg je natuurlijk allerlei politieke informatie over de protesten die daar toen hebben plaatsgevonden. Nou, Chinezen weten dat dus wel, dus die proberen ook gewoon ook achter die informatie aan te gaan. Dus in deze afbeelding zie je dat Xi Peng zelfs zijn hoofd in de computer steekt. Dus hij wil zeg maar... De, de, de, die censuur omzeilen. Hij wil ook weten wat er, wat, wat, wat er speelt. En op de achtergrond van deze foto zie je de grote Chinese muur. En die censuur, die, die digitale censuur in China, wordt ook wel de Great Firewall genoemd. Dus dat is eigenlijk waar dit over gaat. Xi is blij dat hij in Groningen kan zijn, zijn kunst kan tonen in een westers museum. Op dat punt kent hij geen beperkingen. 我很幸运，今天我还能站在这个地方，然后我的作品也能够在这个地方做做展出。其实好像也并没有什么不自由给我带来的。 de bijdrage was van onze verslaggever Jeroen Wilaert. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Dit is Yuri Stubinitsky. Op de website van Al Jazeera staat een korrelige foto van demonstranten in Syrië. Hun betoging is kort daarvoor met geweervuur beëindigd. We zien drie lijken op straat. Een man rent weg en een andere man staat met zijn handen in zijn zakken... boven het lichaam van een dode demonstrant. Op het liveblog van de BBC is te lezen dat geweerschoten in Damaskus... worden afgewisseld met het getoeter van auto's. Volgens een correspondent willen aanhangers van president Assad... zo steun betuigen aan hun leider. In Daraa geen getoeter, maar wel veel schoten om demonstraties te beëindigen. Op Twitter zien we klachten over het gebrek aan beelden... en gedegen journalistiek uit Jemen en Syrië... Een journalist van de New York Times geeft toe dat het lastig is om materiaal uit die landen te krijgen. Veel journalisten hebben gewoon geen toegang tot Syrië en Jemen. Erg frustrerend, twittert Nick Christoff. Een journalist van de BBC zegt dat ze Damascus uit wil om verslag te doen... maar dat ook zij is tegengehouden door de autoriteiten. Amsterdam roept de hulp in van Roemenië. Zes Roemeense politieagenten komen deze zomer helpen... bij het oppakken van zakkenrollers. Dat schrijft het parool. Driekwart van de zakkenrollers in de hoofdstad komt uit Roemenië. Agenten uit dat land komen van pas omdat ze de taal spreken... en dus kunnen horen of zakkenrollers het hebben over mogelijke slachtoffers. Vooral de Roma uit het... Ruige Noorden zijn berucht, schrijft de krant. En dat laten de cijfers ook zien. Toen in 2007 vijf Roemeense zakkenrollers werden opgepakt... halveerde het aantal meldingen in de binnenstad. Achtung, Achtung. Perfect, Heinkes naar Bayern, kopt het Duitse blad Bild. Joep Heinkes volgt Louis van Gaal op als trainer van de voetbalclub. En de Duitse media leveren zich uit. Op de website van Bild staan maar liefst 32 foto's van Hinkes. Nu is de club eindelijk compleet, staat erbij. Het wordt voor Henkes de derde keer dat hij trainer van Bayern wordt. Terug naar het geluk is te lezen bij Der Spiegel... waar ze ook erg blij zijn met het vertrek van Van Gaal. Heinkens wordt beschreven als de topfavoriet van Bayern... Met hem zullen weer titels worden gewonnen. Hij is in elk geval beter dan die moeilijke en koppige Nederlander... waarmee de Spiegel natuurlijk doelt op Van Gaal. Ja. Onder kippenhouders is lichte paniek uitgebroken... na het ruimen van 127.000 kippen in Zeeland. Op het bedrijf was vogelgriep geconstateerd. Bij het Zeeuwse bedrijf mochten kippen buiten rondscharren. En dat is volgens een pluimveedeskundige ook de oorzaak dat ze ziek werden. Dat zegt die deskundige tegen RTV Oost. Pluimveearts Plantema zegt dat vogelgriep tegen kan worden gegaan... door kippen weer in de legbatterij te zetten. Want buiten de kippen dus sneller ziek en daar heeft maar cijfers van. Tien jaar geleden kwamen zo'n tien meldingen per jaar bij hem binnen over zieke kippen. Nu zijn het er veertig per week. Dat de legbatterij vanaf volgend jaar verboden is noemt hij een historische blunder. Hij denkt dan ook dat het leidt tot veel meer zieke kippen en meer ruimingen. De klok die gaat dit weekend weer een uur vooruit en de Telegraaf blikt alvast vooruit op deze jaarlijkse gebeurtenis... Kinderen hebben veel last van de overgang van winter naar zomertijd. Gewoon eerder naar bed sturen is helaas geen oplossing. Dat zegt de slaaponderzoeker Christian van der Heijden van de Universiteit Leiden. Je merkt niet steeds dat kinderen slaperig zijn... maar het wordt wel duidelijk bij taken waar ze veel bij moeten nadenken, zegt hij. Bij baby's en erg jonge kinderen kan het zich uiten door meer te huilen... en ze zijn prikkelbaarder dan normaal. En misschien snappen ze ook wel niet dat ze dan de vaatwas moeten inruimen... De, de tafel afruimen en zo. Je hebt gewoon een goed excuus als kind. Dankjewel, je Zometeen van 7 tot 8 Mangiare met smaakprofessor Dr. P. Klossen Het ultieme recept voor bruine bonen met rijst En de cursus Slow Coffee Luister naar Mangiare Zometeen van 7 tot 8 Radio 1 Het nieuws van alle kanten